Hollands, gloeiend. Het is uitgevelend, maar, maar het gevolg is dat... Uh, ...Bibi en ik de grootste heibel krijgen. Daarom wil ik maar eens een paar dagen op de Fury logeren. Gelijk heb je. neem die kwalijk schipper als ik het zeg, maar... Uh, ...we leggen nou wel maanden aan de kaai. We verdoen meer geld dan dat er binnenkomt. De jongens willen graag weten wanneer er nou eens wordt gevaren. Kan u daar wel iets van zeggen? We moeten geduld hebben, Boots. Ik heb ingeschreven op elk transport dat de laatste maanden is aanbesteed. Maar ik ben er nou al achter dat al die inschrijvingen er was wasse neus zijn. Bedoelt u dat alles van tevoren is bekokstofd? Daar ben ik van overtuigd. Er is altijd kwel, uh, nog eens kwel die met de buit gaat strijken. Een smerige lufter. Toen het transport werd aanbesteed van een rotsbreker naar Stavanger... heb ik als proef op de som ingeschreven voor 300 gulden. Huh. Een belachelijk bedrag natuurlijk. Maar kwel kreeg de opdracht. Dus dat kan wel even duren. Hmm. Eh, de jongens begrijpen niet wat er aan de hand is. Ze zeggen, eh, vroeger hadden we toch werkplenty? Ik heb nou ingeschreven op het transport van shipkool... voor twee kolentransporteurs Amsterdam-Batavia. Misschien zal het ditmaal wel lukken. Hallo, Bout. Fijn dat je zo vlug gekomen bent. Ga zitten. Als ik een briefje krijg van mijn kaptein... om om vijf uur in Hotel Polen te zijn... dan kan ik alleen maar zorgen dat ik er ben. Hier, hè? Uh, twee bier. En zet er maar twee brons bij. Alsjeblieft, meneer. Je ziet er zo opgewekt uit. Is dat wat bijzonders? Ja, misschien wel. Heb je werk? En daar wou ik met je over praten. Kijk, als we niet maanden werkloos aan de stijger hadden gelegen, zou ik er niet aangenomen hebben. Ik ben op alles voorbereid. Wat is het? Twee kolentransporteurs Naar Batavia. Batavia? Mm -hmm. Zo, zo. Het is nou 22 februari. Ik weet wat je zeggen wilt. Het is laat in het seizoen. Bar laat. Als we alles op alles hebben, kunnen we over een week vertrekken. Dat is dus begin maart. Als ja. u het Ja, dankjewel. Dat is niet niks. Je weet net zo goed als ik dat we voor de Zuidwestmoesson doorzet... de overstik van Aden op de straat Malakka achter de rug moeten hebben. Ja. En dat met twee van die zware bakbeesten op Sleeftel... dat is dan niet meevallen. En toch moeten we het erop wagen, vind ik. Kwel heeft ons tot nu toe elke inschrijving op de neus geboord. Het is voor alles beter als we die kunnen varen. De Zuidwestmoesson. Geen wonder dat Kwel dat karrewijtje graag aan jou overlaat. Het lijkt bijna een valstrik... een omslachtige manier om zelf wordt te plegen. Wel zal zeker eens een vuistje lachen als hij hoort dat die lommel van een wandelaar in de fuik gezwommen is. En dat is voor mij juist een uitdaging, Wout. Als we bliksemse haast maken, kunnen we wie weet nog net op tijd de oversteek maken. En als dat wie weet niet lukt, zitten we in het zwaarste weer van de wereld. Ja. En we moeten wel, want een andere weg is er niet. Beneden de lijn Aden zijn liggen geen bunkerstations. Enfin, de standsportmaatschappij kan gerust zijn, verzekering dekt de schade. Jouw optimisme is voor mij altijd een grote steun geweest. ...maar ik weet zeker dat we het, het halen... ...net zo goed als ik zeker weet wat jij straks gaat eten. Nou? Dubbele biefstuk, persibonen gebakken aanappelen... ...chocoladepudding met slagroom toe. <laughs> Dan geef ik ons toch nog een kans. Mannen, de 3e maart 1914 is voor ons allemaal een belangrijke datum. Want vandaag begint de zeesleepvaartmaatschappij Wandelaar Go... ...haar eerste project... Het slepen van de kooltransporteurs Bever en Otten naar Batavia. Het karwei zal niet eenvoudig zijn. Dat betekent een strijd tegen de klok. Het gaat erom, erop of eronder. En daarom vragen jullie niet alleen je plicht te doen, maar meer dan je plicht. Alleen dan zullen we het karwei kunnen klaren. En nou genoeg gepraat, we gaan eraan beginnen. Dat Als je niet uitkijkt, dan sla je zo'n beetje zeggen ergens dan. En dat is het kanaal nog maar. Dat kan je vast wennen. Geloof niet dat we erg hard opschieten, meester? Nee, we draaien volle kracht, maar we houden de sleet nauwelijks gaande. Dat betekent een strop voor zeker een dag of drie. En dat kost een vracht aan kolen. Die pestingen zijn een zwaardere trek dan ik gedacht had. Kolen is nou nog geen probleem. In Algiers stampen we er weer vol. Het maar adem moeilijker. Uh, de kapitein heeft niet te klagen over zijn bemanning. Iedereen leeft mee en doet veel meer. dan hij doet wat? Uh, natuurlijk, ze begrijpen allemaal best wat er op het spel staat. Dat dit de kans is. We zullen het halen. Hoe dan ook. Eerst maar eens zien dat we een alginescope Nou, Dan kijken we nog wel verder. Ja. Beste Ricky. Ik dank je wel voor je brief, waaruit mag blijken dat we nu goede vrienden zijn, en dat doet me allemachtig veel plezier. Ik schrijf je vanuit Algiers, en omdat we helaas gedwongen zijn hier een paar dagen te blijven, heb ik daar de tijd voor. Misschien heb je vernomen dat wij met twee kolentransporteurs onderweg zijn naar Batavia, dus naar de oost, waar je mij zo graag naartoe wilde hebben. Het zal een hele toer worden om de oversteek te maken, voor het zware weer loskomt, maar we zullen wel zien. Toen wij in Algiers hadden gebunkerd en weg wilden varen, kwam bij het wegzwaaien van de kade het achterschip van de Fury in botsing met de schoeien. Het schip hield geen roer, en we moesten weer aanleggen. Flip, de stuurman, is toen in het water gedoken, om te zien, wat er aan de hand was, en dat was niet best. Er was een blad van de schroef gebroken, geen denken aan om verder te varen. Met de primitieve middelen hier zal het zeker vier dagen duren voordat de schroef verwisseld is. Maar als je deze brief krijgt, hoop ik wel pot bereikt te hebben. Als dit karwei achter de rug is en je gevangen zeehond nog leeft, kom ik zeker aan hem kijken. Groeten ook aan je vader van je Jan Wandelaar. Patavia. Gelukkig. Als er dan toch oorlog komt, is die mooi uit de weg. Poort Zuid. Later dan we verwacht hadden. We hebben een hoop kostbare tijd verloren. Ja. Eerst staat Rot weer in het kanaal en toen die peggen al We leggen zeker een dag of tien achter op ons schema. Als het mij vraagt, is de kans op een vrije oversteek zo goed als vergeten. We komen wel op de ophouden. Nou we kunnen het Zuiverskanaal niet door. Waarom niet? Er komt een groot transport onze kant op en dan neemt de hele breedte van het kanaal in beslag. Hoe lang kan dat duren? Als alles goed gaat, verwachten ze tot de late avond hier. Voor het weer bijna een dag naar de bliksem. Als we dan toch moeten wachten. Ik best efficiënt stad ingewild. Om bezopen of helemaal niet terug te komen, zeker. Als het transport voorbij is, wil de kapitein zo vlug mogelijk varen. En dat kan niet met een stelletje dronken lorren. Ik zeg toch alleen nog maar dat ik het wil, niet dat ik het doe. Zou je ook niet meevallen? Het is een end zwemmen naar de wal. Ik geloof dat er in de verte wat aankomt. Ik zie toplichten. Je hebt gelijk, Hees. Dat is het transport. Ik heb geen idee wanneer ze hier kunnen zijn. De hulk van een slagschip, als je het mij vraagt. Met zes boten van kwel. Het is te donker om de namen te lezen, maar de silhouetten ken ik wel. Ja. Stormvogel, de Albatros, de Jan van Gent en de schouw. En achteraan, als koershouders, de Hydra en de Aurora. Het is een machtig gezicht, waar je stil van wordt. Het is net of Kwell ons een afscheidsparade geeft... ...als troostprijs voor ons laatste reisje. Laatste reisje? Nou, er is al nou geen sprake meer van dat we voor de moes zonder oversteek kunnen maken. Wat denkt u ervan, Katwijn? Ja. Eerlijk gezegd, gezegd betwijfel ik het ook. Ik moet toegeven dat ik deze kant nog niet bevaren heb... ...maar zien jullie het niet te somber? Twee keer heeft een sleepboot het geprobeerd door die hele heen te varen... ...met een moletje en een perskutter. De eerste verspeelde haar sleep en de tweede kwam helemaal niet terug... Sindsdien geldt de oversteek van de Indische Oceaan als een onmogelijkheid tussen mei en september. Er zit niks anders op dan door te stromen tot aarde en daarna maar zien wat er te doen staat. 15 mei. Hier tot september blijven wachten is uitgesloten. Te duur en te warm. En de opdracht kan niet eigenmachtig veranderd worden. Dus wat nou? Er is geen keus, lijkt me. Of wachten tot september met alle kosten en ellende van dien. Of te sprongwagen. Als onze bunkers nou maar een tocht of honderd meer konden bergen, was het gauw gebeurd. Dan konden we onderbuien heenlopen. Kan niet beter een paar vleugeltjes in onze breien. Je bent toch ook een goochel met ze? Om de buien heen. Het is misschien niet eens zo gek. Eens kijken. Van de oostpunt van Sokotra of met de zuid-zuidoostelijke koers het Moezelgebied kruisen. Dan door het anderhalf kanaal tussen de Malediven door naar straat Sunda. Maar net wat ik zeg, dan zouden we wel honderd ton meer in de bunkers moeten hebben met de capaciteit die de vuren nu heeft. Halen we dat op geen stukken na. Maar... ja, ik denk zomaar wat. Kunnen we geen kolenschip huren... en dat vooruitsturen naar de Malediven. Ja, wat gaat dat kosten, denk je? Jammer. Ik zie ons daar al bunkeren in de luwte van een eiland... met bloemen en lianen en bewoond door naakte meisjes... die tegen de avond aan boord komen... zwemmen met korfjes vol vrucht op hun hoofd. Jij bent toch een rare <laughs> snuiter. Waar je met jou over praat... er komt altijd iets bloots uit de voorschijn. Om de buien heen... ...zuid-zuidoost tussen de Maradite door, ...staat Sunda... ...stuur een kolenschip vooruit. Dus het is toch nog niet eens zo'n gek idee. Dat moest kunnen. Bunkeren in volle zee... ...of een blakke dag. Het hoeft niet eens in de windschaduw van de eiland te zijn. Als die kaart goed is... ...wanneer zou de bunkers wat leeg zijn? Nou, hier. Ongeveer 200 mijl... ...beweste straat Sunda. Hmm. Daar moet volgens mij de zee tegen die tijd rustig zijn. Geen wind, geen stroom, de gewone deining. Als we daar dan eens een kolenschip naartoe zouden sturen. En hoe wou jij dan bunkeren? Langs zij komen soms, uitgesloten met die deining. Met de sloepen? <lacht> Vergeet het maar. En toch laat het idee maar niet met rust. Maar als we dat dansje gaan maken, kapitein, dan mogen we die transporteurs wel in ballast laten varen. Want geloof me dat dat braaf gegierd zou worden. Ja, natuurlijk. Ja, ballast. Verdomd, ik heb het, mannen. Die twee transporteurs nemen ieder 50 ton kolen in ballast. Natuurlijk, ja, dat is het. Dat is zo simpel als wat. En dan op een stille dag bijbunker in volle zee met de sloepen uit de transporteurs. Het eind van Columbus. Wat je zegt. Als dat lukt, dan wordt de Fury de eerste sleepboot die onder de moesel is doorgedoken. Aan het werken, jongens. 300 ton in de Fury en 100 in de transporteurs. Het is 3000 mijl, maar we wagen de sprong. 27 mei. De acht dagen tussen Aden en Socotra zijn rustig verlopen. De jongens aan boord zeiden zelfs, is dat nou alles? Maar na het passeren van Socotra begonnen de eerste uitlopers van de nieuwe moeson door te zetten. De zonsondergang van de negende dag, 28 mei, was bijzonder vreemd. Nog nooit zulke felle kleuren aan de hemel gezien, schelgeel en hard oranje. Het was net of we voeren in een zee van vuur. In de ogenblikken, voor het licht het verloor van de duisternis, was de zee het indrukwekkendst. Geweldige golfgevaarten met een geheimzinnig schijnsel van binnenuit. Het aanzicht was spookachtig. En plotseling scheurde de hemel, die nu inktzwart was geworden, open, en de eerste moessonbui brak los. Een kille wind, die huiverig maakte, en een dreigend geheimzinnig zuizen. We voeren verder in een inktzwarte duisternis... Hé, hey. wil jij al doen? Vanaf Port Said hou ik zover mogelijk een dagboek bij van deze reis. Waarom? Er toch een journaal voor? Ja, maar daar komen alleen maar zakelijke aantekeningen in. Ik dacht zo, dit is toch een belangrijke toren? Het is altijd leuk als je later nog eens na kunt gaan hoe alles verlopen is. Optimist. Ik hoop voor jou dat je niet voor Tante Haai zit te schrijven. Erg hard schieten we niet op, meester. Eerst was het 40 mijl per dag. 30 en nou nog maar 20. Ja, de buien die we krijgen zijn wel uitlopers van het grote geweld. En al zijn ze wat vermoeid, ze hebben nog kracht genoeg om ons dwars te zitten. En dan die eindeloze rotregen. Alles is klam en vochtig. Het portret van mijn Stansky in mijn kooi is zo kromgetrokken dat ik niet meer naar de durf te kijken. Regen en hitte, er is er niet. Als je een nat hem twee dagen in een hoek laat liggen, zitten de zwammen tussen de bodem. Zeg, kok, ja, wat is er? Kun je nou niet wat anders maken als die kleren zooi? En wat hadden die heren dan willen hebben? Versant, Leibouw, Chateaubriand. Als je nou eerst eens goed brood leren pakken. Die, die je nou op tafel zet, loopt gewoon onder je handen vandaan. Ik kan er niet tegenop pakken. Geloof mij nou. Komt allemaal door die verratte vochtigheid. Nog even iets en ik ga allemaal spullen overboord zetten. 6 juni. Boers gewijzigd, ga nu langs de evenaar tussen de Malediven door. Zee, zee en niets dan zee. Geen vogels, geen zeilen, niets. De hitte stijgt, maar wordt droger. De liniebuien blijven uit. Eerst zijn we verdronken in de regen, nu hopen we erop, want het drinkwater wordt schaars. We varen in een eindeloze verlatenheid. De enige die ons vergezellen zijn donkere, sluipende schimmen, zwemmend achter het schip. De haaien. 12 juni. Omstandigheden nog steeds hetzelfde. Het leven is een aaneenschakeling van zich steeds herhalende verrichtingen. Eten, slapen, wachtlopen. Een sleurachtige cirkelgang, die toch langzaam en haast onmerkbaar de spanning onder de mannen doet stijgen. En ja... S'avonds kwam het tot een krijzende uitbarsting tussen de stokers Hannes en Schol. Muile kaneer, ik trap je hartstikke in elkaar. Ga Geen terug, smerige schot. What? Of ik blijf al jouw botten in je lijf! Hé, hé, hé. Wat is dat? Als... Oh, zijn jullie aan maar? maand? Hier, ophouden. Houd, Houd, die... Op, weg, Hannes. Hou op, Schol. Laat hem nou los, pijn. We zonder hem niet het steen. Hier blijven. Ja, wat is hier dan? Nou? Ach, een uh, beetje moeilijkheden, scheid het, Ja, Zeg op, vol, wat is er? Welke duin? Hij had een foto van een meid in zijn kooi hangen. En ik niks. Ik heb 30 dagen naar die meid zijn kijken. En toen ben ik razend verliefd. E oorlog. En toen heeft die vuilak die foto uit mijn koor gehaald en is zijn eigen gespijt. Maar die meid is voor mij. Ze die staat te liegen. Ze is voor mij. Je staat te liegen met je baas. die oh, Radief, ik zal je hier van siepogen uit je hart te stappelen. Die meid is voor mij. Oh, Kallen naar jullie, ik Kijk, Eens kijken. Vertel op, Hannes, waarom maak jij je zo druk over die meid? Is er iets bijzonders aan zooms? Ik kan er niet in afkijken. De heren, zo'n me donderen, katar. Kijk eens van de lekkere zoet van de mietershand. een wat een sap van een uitbouw. Ja, ja, ja. En jij, school? Ik, ik, Katijn. Hij u geen oog. Geen gevoel van proporties in uw eens met een missie. Daar, daar, Katijn, daar in die dijen zit het feest van die meid. Die ik er uit er geen kijk op. Hij er geen weet van die vader over benen zitten hier. Heupjes. Nou ja, kapitein. Wat? Wat? wat doet u nou, kapitein. Alsjeblieft. Jij het bovenlijf en jij de benen. Hebben jullie allebei je zin? Makker. Ja, uh, en nou opgedonderd allebei. Ik? En wie je is om hier nog sporreling over te maken, gaat in ijzers. Maak het je weg, kom. 30 dagen geleden zijn we van aarde vertrokken... en we varen nu hier, tussen de Malediven. Hoeveel kool heb je verstookt? 180 ton. Dus nog 120 over. Dat betekent een verbruik van zowat 6 ton per etmaal. Dat houdt in dat we nog genoeg hebben voor, voor een week of drie. Ja, als ruimschots voldoende om een plaats te bereiken... waar volgens de weerkaart mooi weer en matige deining verwacht kan worden... Ziet er vrij gunstig uit, moet ik zeggen. Hoewel ik het toch beter zou vinden om in de luurten van deze eilandjes voor Anker te gaan en hierbij te bunkeren. Nee, ik vind het tijdstip te vroeg. Laten we maar vertrouwen op de weerkaart. Zo je wilt, Schudder. Uh, Kees maakt zich zorgen over het drinkwatervoorraad zit. Als we zijn nog doen, heeft hij nog voor een week. Dan moet de tijd dat gaan regelen. Ja, maar dat hebben we nog eenmaal niet in de hand. Nou ja, we doen er het beste van over. Ga je mee naar boven? Eens kijken hoe de zaken er daarbij staan. Het ziet er prachtig uit met een plaatje. Geen spoor van menselijk leven te zien, alleen nog maar strand en palmen. En toch zou ik daar op mijn oude dag best een huisje willen hebben. Denk je dat er Dalias zou zijn? Dat zou maar een zorgwezen. Nee, als ik er zo wonen, zou ik met mannen met allemaal mooie, poezelige vrouwtjes <totstuk> en, <totstuk> Ja, Ja, ja, ja, dat ah. weten we nou wel. Je hoort zien dat je dirigent wordt van een damesorkest als je eenmaal slappe benen gekregen hebt. <laughs> Dan ben je je levensavond lang de Honolulu serenade en de maat slaan op een stoeltje tot ze je begraven met de treurmaat van een Helemaal niet gek, helemaal niet gek. Jij altijd met je geklets. Ik vind het beneden de waardigheid van een volwassene om altijd maar over vrouwen te praten of het zijn die op een twintigste jaar het raam Ja, Het zijn toch ook pakietjes? Jij kent nog eens een haai op apenbenen als echtgenote. Die zou je met de degen die flauwe kulbel uit je tabana kan trommelen. De malle dieven liggen weer achter ons en we zijn begonnen aan de tweede trek van de reis. De deining, die nu al wekenlang uit de oneindigheid komt aangelopen, mindert nog steeds niet. Gelukkig is de watervoorraad weer aangezuiverd door een hevige plasbui. Met alles wat maar water kan bevatten, hebben we het kostbare vocht opgevangen. Kees heeft getrakteerd op een extra mok thee. Het kan er nu weer af. Het zal nog niet lang meer duren dat we moeten beginnen aan het bunkerexperiment. Vanavond, na het eten, riep de kapitein ons bij elkaar in de kaartenhut. Mannen... Wat het bunkeren betreft, ik heb al wekenlang een plan ontwikkeld... en ik zal het nu uiteenzetten. Zien jullie fouten of verbeteringen door dan je tong? Jawel. Kijk, met de sloepen naar de voorste transporteur roeien is een koud kunstje. Maar terug zal het niet meevallen. Ten eerste is de sloep dan diep geladen. Ten tweede maakt het een groot verschil in laadruimte... als de plaats voor de roeiers moet worden vrijgelaten. Ja, ja, dat is zeker. Ik dacht dat ik daar iets op gevonden had. We gaan niet veranker... maar we zetten de machine op dead slow. Waarom? Daardoor voorkomen we dat de schepen door het gewicht van de tros naar elkaar toegetrokken worden. Duidelijk? Ja. En dan staat er ook geen gevaar dat de sloep door te veel vaart naar zal oplopen. Zo is het. Ja. We brengen met een vierduims manilatros een verbinding tot stand tussen de furie en de transporteur. De beide sloepen worden overboord gezet en aangepakt. De mannen roeien aan de lichter. Daar wordt met manden gebunkerd en als de sloepen vol zijn palmt de afhouders langs de dunne tros naar de sleeboot terug. Wat denken jullie ervan? Nou, het lijkt me dat er geen spel tussen te krijgen is. Over het probleem van de laadruimte had ik ook al laag gedacht, maar. Uh, dit is de beste oplossing. Dat blijft dus afgesproken. Hoeveel kolen heb je ophoudt? Voor twee dagen. Twee dagen. En dan zitten we op vier dagen van straat Soenda. Nou, dat zou erg gunstig zijn, want de weerkaart voorspelt blak op ongeveer 150 mijl bij straat Soenda. En de weerkaart heeft er dus vergelijk gekregen. Dan zullen we maar hopen dat het nou ook het geval is. Als het allemaal lukt, is het eerste rondje in Tantje Priok voor mij. Daar zit je dan vast. Nou, uh, de kaart heb gelijk gekregen, meester. Kijk eens even. Gladde zee, milde deining. Mooie kan het niet. Die beetje rondje kwijt. Net genoeg, boos. Machine, dead low. That's low. oké. Okay. Flip, jij bemandt met Abeltje de eerste sloep en je blijft daarom de leiding op je te nemen. Koba en schoolroei de tweede. Bullen zit met drie mannen op de transporteur, dus handig genoeg lijken. Laat de sloepen strijken. Ga je gang, ik neem over. Hij komt hem. Sloepen strijken, boots! Bakboord sloep strijken! Kropen in de boot, roer aanhangen! Van de leg naar voren! Voortdagel stijgt achter de takel. Kom hier niet even boven, hè? Hé, hey, blijf niet de sloot. Stuur hem op, je kom naar toe. Hé. Hey. Hallo, stuur. Ah, die pullen, Hoe is die Om hier? Om wat te vervelen. Leiden we met de doen krijgen. Kijk, de is staat al klaar met de eerste snoepjes. Ja, dan moesten we maar beginnen, vind ik. Kom op, jongens. Gooi die man er maar in. Gek de haaien zo vlak om de sloep heen. Die kringen gaan niet eens weg uh, als je zo'n brok steenklokt aangeschoot. Wacht op iemand, wat ik je brok? Wanneer je die wijsheid vandaan snuffelt. Uit dat boekwerk waar jij op je tachtigste nog te op zal zijn. Nou, dat is een dag van hard werken geweest, mannen. Hoeveel heb je binnengekregen, denk je, meester? Ah, 25 ton katijn. Dat is ruimschoots voldoende om straat Zomer te bereiken. We zullen afwachten hoe de omstandigheden daar zijn. Ik heb de koers verhaald om de noord om de Sumatra-kust te verkennen en niet beneden de straten verdagen door zuidgaande stroming. 11 juli 1914. Vannacht een stomer gepeild. Positie gevraagd. Leek nauwkeurig te kloppen met ons bestek. Dat stoomschip betekent het eigenlijke einde van de reis. We zijn weer om in de bewoonde wereld. Het staatje kan niet veel bijzonders meer brengen. We zijn weer bijna door onze kolenvoorraad heen, maar het water van Sunda is zo glad en vredig dat de kapitein er geen gevaren ziet om de voorste transporteur zij te halen en zo bij te bunkeren. Dat gaat morgen gebeuren. Dan moet je met die ketel naartoe, Kees? De jongens op de transporteur zijn al een paar uur bezig, kaptein. Ik ken zo overstappen ik. wou ze een gersum op thee brengen. Als u het goed vindt... Natuurlijk ga je gang. Zorg maar goed voor je kijkers. Ah, die pullen! Ah, die kees! Hé, hey, laat je weer zien. Goed. goed. Nog even, en we gaan in Priok samen een vissbiltje drinken. Oh, dat is afgesproken. Hé, hey, kom je ons weer brengen? Ja, een mok thee. Een mok thee? Dat zal best maken. Jongens, Kees of thee. Oh, ja, neem jullie maar. Ja, Kee, die kees ja. <laughs> ja, die zullen zo wel Dank je. En als het smaakt, ik, ik heb wel meer een ik hoor. Nou, ja, je, je zegt het maar. Kom ja, nee, <laughs> ah, ja. op de bood, Kees! Kom daar! Verder aan, Nee, Kijk! Nee, nee, Metalrust, blijf je Dit is! luid, afwezig! Om oh, het zo aan te moeten gaan! De beste vriend! De beste vriend die ooit ademt! Verdomme! Oh, oh, verdomme! Hij had ons tegengegeven. En toen wilde hij tegen de reling leulen, maar die was voor bunkeren weggenomen. Hij had geen schijn van kans tegen die rotbeesten. Er zijn nog tegen me die liggen op iemand te wachten. Ik heb gelijk gekregen. Want ze zijn nou verdwenen. Wat doen we met zijn spullen? Doe maar eens een punje Die boek ook. Ja. Hier. boek voor dames. Ja. Ja. Heeft je nog gebruikt toen je een tijdje kok was op die Jan van Gent? Ja, tijdens die malariaperiode. Ja. Surier de la Reine. Ja. Lijster op brandewijn. En in plaats van kruiden, dan niet peper. Peper, peper en nog eens peper. En dit, Sam de Vries. Wondergevallen zo aan als in. Al dikmaal is het gebeurd dat men door nood geparst mensvlees heeft gegeten. Dat boek zou ik graag willen hebben. Natuurlijk, kapitein. De rest zullen we opbergen. Het is jammer. Nog een dag al wat varen. We zijn in We zijn in Briok. Staat er de kans voor, luister maar eens. Gisteren is in de haven van Tanjong priok de sleeboot Fury uit Amsterdam binnengelopen. De sleep bestond uit twee kolentransporteurs. Kapitein J. Wandelaar en zijn dappere bemanning hebben het usarenstukje uitgehaald om in de tijd van 63 etmalen vanaf Aden naar Priok te varen. Voordien is het nog nooit gelukt om in de periode tussen mei en september... het moesomgebied te doorkruisen. Hulde aan kapitein Wandelaar en zijn bemanning. Heel mooi, vlucht, Stop het vooral in je dagboek. Kapitein, Waar is de boot? Kapitein, ik heb indruk dat de bulle gedros is. Wat zeg je? Hoe dat zo? Nou, als de spullen zijn verdwenen uit zijn kooi. Hm. Hij heeft de dood van Kees niet kunnen verwerken, denk ik. Wat moeten we doen? Nou, we in elk geval de kroegen aanlopen en de kampong. Eh, goed, kapitein. maar... Ik zie hier niet veel eiland als je mij vraagt. Nee, ik ook niet, maar probeer het. In welke plan? In eerste case en de Twee eerlijke kameraden in het verleden. Jongens van de Jan van Gent en de Scottish Mede. Er blijft niet veel over. Kijk die malle flip nou eens je ook in ja, dat in zwaaien. Er is wel iets moois uitgezocht. Niet bepaald, die haai met aterbenen die jij hem voorspeld. Laten we zo gang maar gaan. Komt er toe, Batavia, de Nirwana. Ik heb altijd gedacht: als we dat halen, dan wordt het slapen, ijskoude whisky zuigen door een rietje en alle dagen een fijn diner met soep vooraf en ijspudding na. Ik vind wel dat we het verdiend hebben na dat waagstuk. Een waagstuk was het zeker. Maar dat is kinderspel vergeleken bij het waagstuk waar niemand blijkbaar nog aan gedacht heeft. Wat doe je? Een terugtocht over 8000 mijl zonder het toerslip. Nee, prachtig. Geen huil op mijn hoofd. We hebben ons blind gestaard op de reis hier naartoe. Maar eenvoudig niet verder gekeken. Nee, waarom ook? Dat zijn redenen zorgen waar een simpel zeeman geen weet van heeft. Ons vak is varen. Nee, waarom en wanneer? Dat moeten de boeren aan de wal uitmaken. Dat is makkelijk gezegd. We zijn de zeelui, zeker. Maar we zijn nou ook de boer aan de wal, vergeet dat niet. Verdomd, je hebt gelijk. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er wel over gedacht. Maar ik heb mezelf in slaap gesust met de gedachte... als dit lukt, zal het zo'n wind maken... dat er geen zorg hoeft te bestaan over een volgoed Kinderlijk eigenlijk, om je zo voor de gek te houden. Ik kan het indenken. Soms is de hoop op geluk zo sterk... dat het bijna een zekerheid wordt... Het verstand het zwijgen wordt opgelegd. Verstand. Dat is maar een vaag begrip. Eigenlijk heeft me dat nog nooit iets opgeleverd. Wat bedoel je? Als ik mijn verstand had gebruikt, dan was ik voor de stijger in Amsterdam blijven liggen. Dan zou ik de Fury nooit gekocht hebben. Dan zou de carbeton nu nog liggen roest in de haven van St. John. Dan zou ik nooit bij kwel terecht zijn gekomen. En dan zou je nu misschien nog steeds als bootsman voortzukkelen op de kaarspraan. <laughs> Tel uit je winst. Was <laughs> altijd dat je weer gelijk bouwt. Jongen, jongen, zo zit je tussen de haaien... en zo dans je met het mooiste spul van Batavia. Maakt het veel verschil? Dan moet je zelf wel eens proberen. Nou, misschien doe ik dat toch wel. Ik heb nog nooit van mijn leven gesnoeid... maar die koek. Daar dus zou ik nog graag van je willen. <laughs> Hoe is nou ook alweer die Maleise naam voor... Uh... Voor wat? Uh, nou, nee, laat maar. Ik kom er maar op. En dan ga ik nou dansen. Wauw, dat ik dat nog mag beleven. <laughs> met die tante daar, met een spiegelij op het hoofd. Matasapi. Wat bedoel je? Matasapi, natuurlijk. Het Maleise woord voor spiegelij. Deze dans voor u, dame. Oh, zeer gaarne, meneer. U kunt er heel wat van. Oh, dank u, meneer. U bent zeer vriendelijk. Houdt u ook zo van ballen, meneer? Van ballen? Oh, ballen bedoelt u? Ja, natuurlijk. Paul. Oh ja, ik ben er gek op. Heerlijke muziek, ja? Mitterse zus. Zeg, ik heet geen zus. Oh nee, weet je dan? Ik heet niet je, ik heet u, meneer. Mijn naam is mevrouw van Dreddelen van Soesterberg. Alsjeblieft. <laughs> Dat is een hele mond vol. Ah, u treedt het beste, mevrouw. Met u wil zich van hier naar Soesterberg. Oh, u bent een gekker, ja. Die meneer. Hier is bezoek voor uw kattein. Ik heb over je gelezen, wandelaar. En daarom kwam ik je eens opzoeken. Ga zitten. Mijn naam is Rang. Ik ben de schipper van de Kalimaas. een in en uitbrenger hier in de haven van Priok. Wilt u iets drinken, kaptein? Een biertje? Ja, graag. We zetten wel een borrel naast. Klip. U zit hier nog wel in Priok. Maar weet u ook hoe u terugkomt? Nou, om u de waarheid te zeggen, nee. Hm. Maar misschien kunnen we hier een paar kruijtjes doen. U bent hier bekend, neem ik aan. Ik ken hier alles en iedereen. Nou, dat komt er mooi uit. Op de toren hierheen ben ik een kok verloren. Als we iemand weet. Zeker weet ik, hè. Een ex-kok van de marine. Hm. Die daaruit is een baby-olifant die op zijn achterpoten probeert te lopen. <laughs> maar als je hem als een rijkstafel hebt gegeten, dan weet je dat hij een kunstenaar is. <laughs> dat klinkt veelbelovend. Ja, en 15 jaar in de tropen gevaren. Afgekeurd wegens ziekte en hier getrouwd met een baboe. Het blikkenmolen. Nou, dat zegt maar niet veel. Hm. De baboe is nu dood en bleek hem al werkloos geworden. En we hebben weer terug naar zee. Dat kan. In een de kringen hier is dus een bekende figuur. Mijn gist nog steeds een aantal van zijn kinderen. Oh. Want die baboe is niet de eerste. Een officier voor gezondheid die het weten kon heeft, is dus vastgesteld 85. Nee. Waarvan ja. 73 dochters. Als hij ze niet allemaal mee aan boord neemt, kan hij komen. Afgetrokken. Dat maakt hij genoeg. Ja. Zit u hier al lang? Een mensenleven. Vroeger was ik gezagvoerder van de Nationale, maar nadat ik eens een sleep verspeeld had in een orkaan, ben ik hier blijven hangen. Ja. Kalimas is mijn eigendom en ik heb een bomband met Chinezen. Ja, maar nou wat anders. Zoals ik al zei, ik heb gelezen wat jij hebt uitgehaald en toen dacht ik meteen, dat is de man die ik hebben moet. Ja. Je zegt dat je graag uh, bereid bent om hier een paar kalwijkjes te doen. Nou, luister. Ik heb een pracht van een tip gekregen. Dat voor ons allebei een stootgoud om te verdienen is. U maakt me niet schier. Ja, deze kijk, Zij Kijk eens. De zuidkust van de Cédric-Hendrijan. Zo, daar zijn hij het weg. Twee weken vaar. Daar ligt een schip. Een praam van 6000 ton. De Moira van de PNO, Een gloednieuw schip uitgebrand op de medo De kapitein heeft er hoog gezet toen het vuur uitbrak. Het kreng is zo vier maar uitgebrand dat ze een katerdug moet hebben. De verzekering heeft er zo dus laten bergen door een paar Australiërs, maar die zijn met hangende pootjes teruggekomen. Zeiden dat ze minstens 50 man personeel moesten hebben om het zaakje vlot en veilig over te brengen. Ik heb met die agent van de verzekering gekonkeld. Als wij het hem weten te leveren, dan kunnen we de helft van de sloop verder Maar anders, no Q en OP. No ja, dat nou, me niet kwalijk, maar hoe had je, je dat voorgesteld? Als die Australiërs 50 man. Ach, wat, zomaar ik ken het een vak niet. Ik ken het archipel niet. Ik heb die kust al dertig keer bevraagd. Ik ken de stromen die er draaien en het tuig dat er woont. Als het blijkt dat we niet zonder vijftig koelies kunnen klaren, laat dat dan maar aan mij over. Hoe? Ik stamp vijftig malen te grond uit het zeewater als het moet. Maar alleen red ik het niet. Dat is de kalimast te zwak voor. En als jij bang bent voor het risico, ik zet er hier met mijn zonder onderband. Maar ik raak geld. En als ik geld raak bij de vriend, dan doe je de verstandig aan achter mijn hand te lopen. Daar heeft nog nooit iemand spijt van gehad. Hmm. Kan je me iets meer over het schip vertellen? Alles wat je wil weten. Ik heb van de verzekering uitvoerige inlichting gekregen. Situatietekening, bouwplan van de Moira enzovoort. Nou ja. En hoe lang zit ze er al? Vier maanden. Hoog op een modderbank. Inwendig het een ravage zijn. Door die enorme hitte zijn er twee grote verticale scheuren ontstaan. Nou ja. Eén aan stuurbeurt en in een bakboord, de hoogte van het ketelraam. En dat is die Australië dus niet gelukt? Nee. Ze zeiden dat het onmogelijk was om het casco in deze toestand te vervaren. Eerst moesten ze provisorische reparaties verrichten. En dat bleek onder de gegeven omstandigheden onuitvoerbaar. Er kan bijvoorbeeld geen stoom gemaakt worden. Hmm. Nou, zo op het eerste gezicht lijkt het een krankzinnig plan... ...om met twee kleine sleepboten niet meer dan een man of twintig een bergingspoging te wagen. Ik zal dat kreng los scheuren en naar Melbourne brengen, dan moest ik het met mijn tanden doen. En waarom ben je er zo fel op? Ik raak geld om een huisje te kopen in een doen. ...met een vijveltje in de tuin en een echtgenote in de zee. Dat had ik nou het allerminste wat. Als me dit lukt, pandelaar, dat op mijn laatste reis. Dan kan jij voor een schijntje de kalimats van me kopen... ...dan laat ik mijn eerste klas naar Holland varen... Op een zwart pak, winterjas en overschoenen. Laat een woning richten met overal ziekjes en in iedere kamer in een kachel. Zet een potentie en laat net zo lang vrouwen op zicht komen <laughs> dat ik het puikje van het puikje naar de breedstoel kan vervaren. Ja, ja. Nou, dan laten we nou haast maken, vader. Voor een andere met die braam van tussen gaat Nou, alles op uw verlanglijstje is nou aan boord, kapitein. Linknagels, bouten, kettingen, teer, cement, balken en hout voor de bekisting. Maar wat wij met al die geweren en kleewangs in de kaart uit moeten doen, is mij nog niet duidelijk. Dat is een advies van Ram. Je geeft wel vreemde adviezen. Drie kisten vol kerstboomversiering. Wie had het in zijn malle hoofd? Een kerstboomversiering? Ja. Malletjes en belletjes, vogeltjes, kerstmannetjes, hengelaren en anders meer. Wat mee. moet je daarmee? Dat weet ik veel. Ik heb er heel Batavia op te moeten zetten. De kerstboomversiering? In hartje juli. Ze dachten dan dat getik was. En misschien werkt dat ook wel, want anders doe je zoiets niet. Hij zal er heus van een bedoeling mee hebben. Frank is niet gek, Dan lijkt het er soms veel op. Nou ja, we zullen maar afwachten. Eerst maar dan zien we eraan komen. Frederik Hendrik Eiland. Niet naast de deur. Maar misschien zijn we er net tegen kerstmis. Komt dat spul nog mooi van pas? Stop. Machine stopt. Machine stopt, Eindelijk. Na twee weken varen, maar daar ligt ze dan. De Moira. De geblakerd gevaart is dood als een pier. We gaan verankeren. Op een uh, 100 meter afstand van de. Wij hier in de Kalimaas aan de andere kant. Vaak ziet het de sinister uit. Ja, niet erg opwekkend. Nou, fijn. Morgen zien we wel verder. Zorg voor een dubbel uitkijkflip met het geweer bij de hand. Rang heeft gewaarschuwd voor de Papoea's. Overdag zijn het engeltjes, zegt hij, maar als ze de kans schoon zien, snijden ze s'nachts de strot af. Ik ben blij dat die nacht om is. Al had het dan een gaveer dan meer jatten, voelde me niks lekker met die zwartjanussen er in het bos. Moet je eens kijken. Dat lijken er wel honderden. Ik zie hoe anders ze met die kano's omspringen. En het zijn toch gewoon halve boomstammen, hè? Zou het dat nou mensen eten zijn, kok? Geloof dat maar. Je zou de zenderlingen op een rijtje moeten zien staan die de smeerlap al opgepuzzeld hebben in de der jaren. Meen je dat nou? Die snij je makkelijk je uit van je lijf als in die rare zitten, schillen. Als die doorhakken je leven te pakken krijgen, dan slaan ze je dubbel. Stoppen je met je poepen omlaag in een omgekeerde bijenkorf... ...en hangen je in een boom en laten het aan de vrouwen komen. Vrouwen? Oh, Waarom? Oh. Nou, die dansen hoe jij noemt de maat van de rinkelboom, ...die het opperhoofd op zijn heupen slaat. En daar zingen ze er ook nog bij. En als ze dan aan het refreintje zijn... ...en hooi, hiep, hoi steek schier met de spieren... ...je door met taas, door doet een keertje van de bijenkorf heen. En iedere keer als je beweegt van de pijn of van de schrik, het zak je je dieper in die bijenkorf. Ze zingen de dans en pesten je net zo lang tot je met je toeter uit het gat steekt dat onder in de korf zit. En dan mag je de meisjes onder de achttien je billenstuk slapen met een stelletje knuppels net zo lang tot je dood bent. En dan wikkelen ze je de pizangblaren, steken je in een pot en laten je zo een uurtje van sudderen met een tikje, fooie, is een visambal, ding, ding. En als je dan goed gaar bent, dan zetten ze die pot in een grotere pot met water... ...en stoven je na, ook bij Marie, dat het op haar hoofd zegt dat je geschiedenis voor de geschiedenis Nee, al boden ze met duizend gulden, maar krijgen ze de mond niet op. Ik zou me anders maar niet ongerust maken, kok. Jouw knieën krijgen ze niet onder je kind, met nog geen honderd papa, niet. Dan komen de sloepen weer om van het wrak, vals. Ja, nou... Ik ben benieuwd naar de ervaringen van de heren. Ik begrijp nou... ...waarom die Australiërs 50 man nodig hadden. Ja, ik had me er wel een voorstelling van gemaakt... want dat het dat zo erg zou zijn, hè? De ketels liggen als oud vuil in de rijmen... ...de machine één roestige wildernis. En de hele mitscheeps is uit de verband... ...omdat de nagels uit de huidplaten zijn gesprongen. De stormen hebben we het karkas zo hoog op de modderbank gestuurd dat ze zo vast zit als een huis. Ja, maar het ergste is natuurlijk dat er geen stoom gemaakt kan worden. Als we aan het karwei beginnen, moeten we het zien te redden met eigen stoom en die zogenaamde arbeidskrachten die rang uit de zee zou stampen. Ik vind wel dat we het toch moeten proberen nu we helemaal hier zijn. Als we onverlicht zaken terug moeten, kost ons dat een bomduiten. Ah, zitten de heren nog even na te praten. Ja. Ik heb een kruikalwa klaren meegenomen om op het meevallertje te drinken. Meevallertje? Ja. Ik had gedacht dat het weer erger zou zijn. Hebben jullie die modder gevoeld? Als boter, heren, als boter. En hebben jullie die laadbomen gezien? Kunnen we zo gebruiken? Doen we niet eens nieuwe staalkabels op de trommels? Ja, ja, ja, dat is nou allemaal heel aardig, maar wat heb je nou puiken laadbomen met prima kabels als je geen stoom op je lieren kan zetten? <lacht> geen stoom, zegt hij, die. die is goed. Maar mijn beste brave man, waarom dacht je dan dat ik die kerstspullen meegenomen had? Ja, waarom dan? Wacht maar af. Morgen we beginnen we met de schuit te lossen. Als die zware ketelrommel eruit is, dan zijn je niet zien hoe vlot wegloopt. De schuit lossen? Maar hoe wil je in vrede staan? Jullie denken dat Rangan fantastisch is, hè? Nou, dan zitten jullie er goed naast. Rang is een man die weet wat hij wil. Een huisje in Apeldoorn. Ik heb dertien jaar de kans afgewacht, maar nu ga ik het hier op de modderbanken van Frederik Hendrik Eiland verdienen. Ik weet dat het lukken zal. Als jullie maar precies doen wat ik zeg. Nou goed. Zeg maar op. Wat moet er gebeuren? Nou... ...morgen wil ik twee sloepen hebben met bemanning, want ik ga arbeidskracht halen. Ik geloof dat ik in de gaten krijg wat jij van plan bent. Mooi. Vraag dan op de heren machinisten... ...met hun collega's van de Kalimage, en ram 3 van de morgen gaan... ...en daar een takel met een vierloop klaarmaken... ...voor het nieuwe van de ketels die daar liggen. Goed. Verder verzoek ik kapitein Wandelaar ...om zich met de rest van zijn mannen verdekt op te stellen aan dek van zijn schip... ...met de geweren in de aanslag om, als het nodig is, vuursteun te geven... En de bootsman zou mij zeer verplicht als hij ervoor zorgt dat die drie kisten met kerstspullen in de sloepen staan. Komt in orde. Mijn mannen zijn bezig om van de bekisting twee vlotten te maken die door een ketting onderling verbonden worden. En morgenochtend vroeg, als de heren machinisten klaar zijn met hun takkel, vaar ik met vier zwaar bewapende sloepen en de twee vlotten op sleeptouw naar de kust. wat er dan verder gebeurt, dat moeten jullie maar afwachten. Dit was de tiende aflevering van Hollands Glorie, een twaalfdelige hoorspelserie naar het boek van Jan de Hartog. Jan Wandelaar werd gespeeld door Piet Reumer. Bootsman Janus door Hans Vierman. Bout door Jan Juraj. Abeltje was Gees Linnenbank. Bullebrega, Jan Blazer. Kees de Kaap, Korwitsche. Flip de Meeuw, Hans Kassenbarg. Hannes, Jaap Maarleveld. School, Joop van der Donk. Riki, Sansie Gerards. Kapitein Rang, Rob Gerards. Een dame, Wieteke van Dort. En de kok Blekemolen, Wim van den Brink. Nautische adviezen, kapitein Jeversteeg. Technische verzorging, Fred de Beer en Dion Dubois. Productie, Hero Muller. Bewerking en regie. Dick van Putten.